na de kok met het NOS Journaal. Als het aan de formerende partijen ligt, gaan de 13 publieke omroepen op in vier organisaties, de zogenoemde omroephuizen. En daarnaast moet er in 2029 een taakomroep komen van NOS en NTR. In een commissiedebat bleek dat ook GroenLinks PvdA voorstander is van die vier omroephuizen. Wat ik lastig vind is dat er nog geen begin van een hervorming is en er ook draagvlak is, dat zegt u zelf, ook in Hilversum om die omslag te maken. Maar er gaan wel heel veel programma's verdwijnen en... En er verdwijnt zoveel dat ik me afvraag wat valt er nog te hervormen als er nu al zoveel verdwijnt. Mohamed Mohandis van GroenLinks PvdA wil dat de geplande bezuinigingen worden afgezwakt. Door overstromingen na wekenlang noodweer zijn in Mozambique 700.000 mensen getroffen. Meer dan de helft daarvan is kind, zegt VN-organisatie UNICEF. Vooral de gebieden ten noorden van de hoofdstad Maputo zijn zwaar getroffen. Zeker 50.000 mensen hebben hun huis inmiddels moeten verlaten. De relatie tussen Marokko en Senegal wordt versterkt nadat er ruzie was om de winst van de Afrika Cup. In Rabat hebben de landen een nieuw handelsverdrag gesloten. Vorige week verloor Marokko de chaotische finale van de Afrika Cup van Senegal. In Marokko was er woede over het gedrag van de tegenstander. Maar onze mannen zijn sterker dan emoties, zei de premier van Senegal. De Nederlandse waterpolosteurs zijn het EK in Portugal begonnen met een ruime overwinning op Groot-Brittannië. Het werd 14-4 voor de ploeg van bondscoach Dudesis. Maar het kon beter, vindt oud-kampioen Yveske van Belkum. Daar waar Dudesis juist zit op agressiviteit, veel hoog energieniveau, ja, werd het eigenlijk een beetje slordig, een beetje laks. Het energieniveau, het snelheid ging echt naar beneden en dat kan Nederland gewoon veel beter dan dat ze vandaag hebben gedaan. En morgenochtend wordt dan het tweede groepsduel gespeeld tegen Zwitserland. En donderdag treffen ze Israël. Het weer veel bewolking, vooral in het noorden en oosten. Soms wat lichte sneeuw. Vannacht is het overal droog. Minimumtemperatuur ligt dan rond de min drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Welkom terug ja. bij Play It Loud Underground. Yes. Mijn naam is nog steeds Ben van Roden. Links van mij zit nog steeds... Markstof van Kuik. Yes. Mm -hmm. uh, ja, <laughs> ja, dat. <laughs> dat Koptelfoon doet en, het weer. Ja, gelukkig wel. Uh, mocht je het interview willen horen ja. met Simon. Die is net geweest. Ja, maar die kun je nog terugluisteren. Uh, moet je naar de website van ZFM Zandvoort. En dan een uitzending gemist. Uh, zodra die online staat, dat kan nog even duren. Ze zijn niet zo snel. Nee. No. Oh, no. Je nee. Hoorde, je luisterde net naar dat Hedenske volk. Die hebben eigenlijk maar vier jaartjes bestaan. Van 1993 tot ja. 1997. Nou, dat is heel kort, ja. En eigenlijk een beetje nou, bekend. Ze zijn niet heel bekend. Maar Nee. Abad heeft daar uh, van Immortal... Ook oh. niet meer eigenlijk van Immortal. Eigenlijk ja. van Abad ja. heeft daar een uh, sessiedrummer gedaan. Oh, oké. Okay. En ja, ja. dat... Ja, zo zie je hem weer. Dus, uh, ja. Wist ik ja. ook niet. Vier ja, jaartjes bestaan. Ja. Nou ja, we, we leggen daar een nadruk vanavond een beetje meer op uh, onbekendere mensen. Ja, ik heb uh, ja, een paar onbekendere... Dus een beetje anders blijft het uh, al ja, die Onder We zijn underground, niet voor niets, toch? Precies, ik wou net zeggen. We moeten dus, een beetje uh, de onbekendere beentjes uh, meer onder de aandacht brengen. Ja. Zeker weten. En uh, hopelijk volgende maand een interview met uh, Kakotopia. Ja. Met net nog ja, even dat is toch, een zijn. ding het is Zeven uur tijdsverschil, dus hij hoopt dat hij okay. het... Uh, ja. Dat het gaat lukken. En ik hoop het ook. Misschien is de pauze van zijn werk of zo. Ja, zoiets. Ja, ik ja, weet, weet niet weet, Misschien zit hij in de prostitutie. Ik weet niet ja, wat je ik weet het niet. Mee. Je dat weet uh... het niet. Je weet het niet. Wat hebben we nog meer in de planning? Wat hebben we ja, nog meer? We ja, hebben nog, ja, nog we, muziek. We hebben veel, veel nummers weinig tijd. Dat laat ik ja. het zo zeggen. Ja, want, uh, ja Het ja. interview duurde wat uh, langer, natuurlijk. Dus dan heb je ook minder tijd op muziek. Ja, mooi. Nee. Ja, ja, ja, sorry. Simon, we moeten afkappen. Nee. Want we moeten nummer. Nee, zo zijn we niet. We nemen alle tijd voor het interview. Daarom. We hebben net wat omgegooid, dus ik weet ja. even niet waar we nu zitten. Oh, dat nee, hebben we, we gaan gedaan. Naar, uh, als ik het goed uitspreek, Nazoom of Nahum? Nahum. Nahum? Nahum? Nahum. Oké, okay. want die andere. met Nazoom, Nahum. <laughs> uh, Nahum, ja, Mandra. wauw. Gaat ja. het? Oh nee, nee, sorry. Funeral. Mist. Ja, denk ik Nee, ja. Nee, nee, nou ben ik, ik ook. Denk, weer de nou, ja. nee. Wow. Eerst funeral is daarna <laughs> We zijn lekker, uh, ja. lekker professioneel. Nou, ja, echt, hè. We zijn lekker bezig vanavond. Uh, uh, ja, funeral mist. Ja, die gaan we nu horen. Hallo? Oh, oh hij is er al. <laughs> Het gaat zo'n halve minuut snel. Ja, echt hè? Oh, hoor ik mezelf, het gaat lekker vandaag. Nou, hoor ja. ik mezelf aan één kant. oh jee, oh jee. even nou Ja, beter dan geen kant. Ja, precies, dat is oh, waar. Oh. Je hoorde hiervoor Funeral Mist. Ik wilde sorry er nog wat over zeggen. Ja, ja maar ik uh, start bruit, het wel... afgekapt. Ja, sorry. Ja, je zei, we hebben veel, veel muziek. Dus ik moet snel uh, doorgaan. Nee, mijn uh, van uh, het album cartoon <laughs> Within, in the without. En hiervoor hoorden... Daarna hoorde je na hem met Mantra. Ja... Ja, de tijd gaat dat snel zo. Hè? Ja, joh, het gaat niet normaal snel. Drie kwartier. Ik, ik plan altijd iets van 19, 18 nummers in. Maar vaak... Uh... Ja, nu hebben we een interview erbij gehad. Hè? Dan gaat ja. het altijd... Uh, ja. nou, nee. redden we dat weer niet. Dan red je dat wel wat minder. Nee. Ja. Soms worden bands ook boos. Ja, moet je niet hebben dat we niet vergeten. gedraaid hebben. Ja, precies. <laughs> dat blijft ons nog altijd. Nee, we hebben eigenlijk bij. maar één keer gehad. Toch? Nee, één keertje inderdaad. Ja. En daar hebben we wel weer... Nog. Nog. Ja. We hebben het hier goed gemaakt toen? Ja. Ja, toch? Hij luistert het waarschijnlijk nooit meer, maar... <laughs> we zijn een luisteraar kwijtgeraakt, dat ja. <laughs> Ah ja. Ah ja. Nou, we hebben er nog twee over. Oh, ja, precies. Zoveel wel... hebben we er toch niet tussen. <laughs> nee. Twee uur denk ik, in ieder geval een stuk minder. Ja, die zullen het denk ik wel na, op één ogen Na dat interview... Gegaan. Ja, ik wil altijd een interview... Je kan het zeggen, ik doe het laat. Ik zeg niet wanneer het is. En nee. dan om mensen te laten luisteren, maar... Meestal na tien uur denk ik. Ja, is het te laat. Je moet het echt in het eerste uur doen. want dan uh, Kunnen meeste uh, mensen naar voren worden Maar Dat is toch een heel belangrijk programma. Oh, ja, echt hè? Nee, dat zit dan met de herhaling van uh, ons collega. In de herhaling. Knoop, herhaling, ja, ik weet het. We het maar die zeggen? moet dan wel uitgezonden worden. Ja, ik heb het geprobeerd. Uh, we ja. hebben in ieder geval Meningen meer luisteraars de dan de... voorheen. Hè, weet oh, je? Ja. Want toen zaten we van elf tot één uur s'nachts. Ja. En toen dat... hadden we helemaal geen luisteraars. Dus ik ben wat dat betreft wel heel erg blij met uh, deze tijd. Ja, dit is dit. Is we, mm, ja. beter. Vooruit. Sowieso. Dus, we hadden veel muziek. hadden we het over. Ja. We lullen alweer veel te veel. Zijn uh, <laughs> of de Zodiac. Ja. Dan weet jij welke bent. Ja, uh, zeker. Precies. Zijn ja. <laughs> of de Zodiac. Ja. Ja, dat is de Celestial uh, Bloodshed. You. Heel goed. Ja. Yeah. <laughs> <Woehoe. laughs> Door de wasmachine. Oh, die heb ik al. Ja. Ja, dat was het moment. Ja, ik, ik, ik ging mag ook. Oh, okay. <laughs> Ja, ja, ik weet dat nooit met jou. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Dat is goed met de cd. nou, het uh... zal er wel bij horen denk ik. het hoort erbij. ja. aparte. het zal de corners of boiling piss wel zijn. dat denk de ik wel ja. Sermon of flames. zo, zo klinkt het. ja. ik. wauw, het gaat niet goed vandaag. met die koptelefoon. nee. nee. ja. Uh... Ah, hallo. nee joh, ik ben, uh, ik ik hoor je wel hoor. ja dus nou, ik. nee. Zolang ja, nou, zolang al je, luister... je jezelf maar kunt horen. dat de luisteraar een zwanswezen. ja precies. die hoor je wel hoor. De luisteraar hoor ik. Nee, de luisteraars horen oh. jou wel. Ja. <laughs> het is een chaotisch tweede uur. Ja, echt. Eh, het eerste uur was ook al aardig. Hè. Gaotisch. Ah, ja. Ach, ah, ja. maakt niet uit. Ja. Um, yeah. <laughs> en toen? <laughs> even, even rekenen. Je, je bent helemaal van je apge... 8, 11, 6... Waar zijn we gebleven? Ah. Nou, ja, op, we, nou we, wel we, gaan, we zijn goed op weg. Ja, ja, zeker wel. Maar we hebben nog wel de concertagenda straks. We ja, uh, we ja, die, de, die is geen twee tweede minuten, tweede. toch? Nee, die is iets te korter. Ja, is dan iets dan niet iets korter. korter. Ja, sowieso. Wat is next? Sander heeft uh, inmiddels het stuur overgelaten. Ja, Sander is... Die is, vond uh, het zo uh, denkt Ja, dat die het is, uh, kon het niet meer langer aan zien en horen. Uh, dus die is een Nee. Dat zou ik ook doen. Hij was moe. Hij zal de volgende keer, denk ik, wij zijn weer. Ja, denk het zelf. hij is altijd welkom. Alles Zeker. Niks. Oh, geluid. oh nee, dat is een <laughs> andere ruimte. Uh, nummer 14 gaan we naartoe. Is het 14? Ja, nummer 14. Ik denk het wel. Ja. A hate. Ja. Ja, het staat nou ja. eigenlijk op de split met het uh, Hedensche volk. Ja, die ik vind, vind ik lekker makkelijk. Twee ja. Ja, voor de prijs van één. Ja. ja. En waar komt de band vandaan? Oh, Allebei de bands trouwens. Goeie vraag. Hallo? Ik hoor weer niks. <laughs> ik hoor je weer nee. niks. <laughs> ik vraag Basic waar de band hate. vandaan waar komt. Waar komt die vandaan? Ja. Ja. Dat is een goede vraag. Ja. Doe ik Stuur ja. uw antwoord in. Naar? Ja, precies. Postbus. <laughs> Stuur uw antwoord op. Ja. We, gaan even, ik, ik, we gaan het googlen. Ja, maar, ik het dus, ja, Nog wat te melden ik, als ik is dat Ja, ik denk Duitsland. <laughs> Duitsland, denk ik. Oké, okay, ik denk uh, Zweden. Ik noem hey. Nee. nee, nee weet je het wel geweten? Nee, we zoeken e het op. Dag. Jo. Doei. Doei. <laughs> Je hoorde hiervoor, abyss ik uit Australië. Ja. We hebben het even gegoogeld. <laughs> Australië er is. Nou, die had ik ook echt niet aanzien komen. We hoor. kregen het goede antwoord binnengezonden net. Ja. <laughs> en daarna hoorde je Wiendier. En over Wiendier gaat het wel een, een apart verhaal eigenlijk. Uh, ja. uh, kom uit Noorwegen, opgericht 1994 door Valvor. Hoor. Oh. 2004 opgeven na zijn overlijden. Nou. Oh. Hij. Uh, uh, is in een sneeuwstorm overleden. Oh. Hij op weg was naar zijn, zijn ouders, geloof ik. Oh, joh. En ja, er gaat dus het, is dus het gerucht. Was het zelfmoord? Was het geen zelfmoord? Omdat hij in bepaalde teksten daar hints ingaf. gaf. ja, okay. zo kan je overal wel hints in, de, ja, precies. in vinden. Dus ja, ja. wat nou oh. de echte... Alright. en wanneer was dit gebeurd? 2004. 2004 dus eigenlijk ja. hebben ze maar ja. tien jaar bestaan. bestaan eigenlijk. Ook uh, van korte duur dus. ja. Ja. inderdaad, ja. kort. en nog zo'n uh, band dat uh, nu maar, gaat komen die ja. niet zo uh, lang bestaan heeft of bestaan <laughs> ze überhaupt nog? volgens mij bestaan ze. Dus ze organiseren nog wel festivals, Goed. Grindhoven. oh, je dat? Van, ja, ja, dat ja, dat ken ik. Ken ik zeker, dat. tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk dat. Dat. Ik dat Grindhoven. dat wordt volgens oh, mij door uh, door georganiseerd. oh, wist ik dat niet. en uh, we hebben het over rompe prop. ja ze ooit een keer op toen in Duitsland. Dat festival bestaat ook mm -hmm. niet meer, okay. volgens mij. Ja. In Duitsland gezien. Niks. Nee, en uh, ja, en dan voel je dat wel wat. Ja, het zijn echt teksten en, ja. en nummers dat je denkt: Nou, dit nummer waar we gaan naar gaan luisteren. Vagina loeft waffen. Nou, dat, uh, dat is echt al genoeg ongeveer. Als je de hoes al ziet van dat album, dan denk ik: Nou, ja, het, uh, lijkt mijn wel vrouw wel, staat te kijken van. Uh, het is je half porno mensen dat ze ja. op de hoes staat. Nou, nou, echt, hè? Zijn ze daar vrijwillig op? Ja, nou, ik denk het. Ja. Dus daar. Even googelen. Voor ja, degene die googlen. wil weten wat er op de achterkant van de hoes staat. Ik denk niet dat je de zanger kan zeggen van de muziek die je wil luisteren. Ik ken de zanger nooit verstaan. Nou, nee, deze kan je echt niet verstaan. Die kan je echt niet verstaan. We gaan er lekker naar luisteren. Of misschien, Ik ben als je wel verstaat, dat is heel stuur, knap. Ja, dat is heel knap. <laughs> stuur dan even de tekst door. Ja, precies. <hijf> Meditas, total yeah. heresy, hoorde je. Ja. En daarvoor was de Romperpop. De Romperpop. En het de, de motto van Romperpop is trouwens: party and gorg riding till you puke. Ah. Dus heerlijk. Ja, lekker. Tot, lekker. Je, de, ja, tot je kotst. Heerlijk. Lekker. <laughs> nou, dat dus hebben wij niet gedaan hoor. Nee, dus nee. we hebben niet hard genoeg gepartied. Mo nee, helaas. Ja. Nog een keer, nog een keer. Nee. Volgende keer gaan uh, we kotstend voor de webcam. Uh, ja, precies. <laughs> Wat hebben we nog voor jou? We hebben nog een kwartiertje voor jou. Veertien ja, oh. minuten. Ja, dan is het, uh, gaan we weer, is het weer naar klaar? de normale ja. muziek. Ja. De, uh, ja. nee, de waarom, is, waarom is dit geen normale muziek? Ja, natuurlijk is het geen ja. normale muziek. Volgens ja. is het normale muziek. Ja. Maar voor de niet-metalhead me. uh, gaan we over naar de normale muziek. Ja, kunnen jullie weer rustig luisteren. En slapen. Ja. Met een of zo, weet ik het. Maar <laughs> mocht je nog een uh, leuk concertje willen bezoeken... dat je denkt van, nou, dit wil ik wel eens live zien heeft Marcel een hele leuke lijst voor je... met de Concertagenda. De Play It Loud Concertagenda. Ja, er staat nog een hoop op de planning komende week. Want Zwitserlands meest brute exportproduct... komt terug naar de 013. En dit keer pakken ze groots uit. Ik heb het over Peel Face Swiss. Die je verkocht al eerder... Hun next binnen no time uit. En keert nu terug voor een volledige headlineshow. Met support van Stick to Your Guns en Static Dress. De tickets zijn nog verkrijgbaar. 37,30 euro. Inclusief servicekosten. Dit vindt natuurlijk plaats uh, 28 januari. De deuren openen om 6 uur. De aanvang is om 7 uur. En dan speelt Static Dress. Artificial, een female fronted alternative rockband, treedt. Op donderdag 29 januari op in de Fluor te Amersfoort. De band maakt een unieke mix van synthwave en metalcore. De muziek is diep geworteld in persoonlijke en soms dramatische ervaring. En resoneert met rauwe emotie en echtheid. Support komt van Three Eyed Kids. En de tickets kosten je slechts een tientje. De deur openen die avond om 8 uur. De aanvang is om half 9. En Deadhead, de oudste Nederlandse trashband, speelt nog altijd in driekwart van zijn originele bezetting. En zal op vrijdag 30 januari de metropool in Hengelo aandoen. De Groningse heavy metal band Burning komt mee als special guest... en 7.30 verzorgt de support die avond. En dat is op 30 januari dus. Tickets kosten in de voorverkoop 19 euro. Koop je ze last minute aan de deur, dan kost het je 22 euro. De deur open om half acht, de aanvang is om 8 uur. En diezelfde avond gaan we het nieuwe jaar ook nog eens knallend in... met een flinke dosis Blakefest 12 op dit moment. Zijn ze zover al. Uh, op 30 januari dus... Op de line-up staan helden uit de Lagerlanden en een gastorkest uit België. Als dat geen feest wordt, weten wij dat ook niet meer. Kom maar meemaken met de bands Disavowed, Slaughter the Giant uit België en Blade Crusher. Bladecrusher. Tekens in de pre-sale kosten je een tientje. Aan de deur 15 euro's. De aanvang die avond is om 8 uur. En dan komt de Belgische thrash metal band Objector. Die zal in samenwerking met Stormram bookings in het Paardcafé te de Den Haag optreden. Objector kan vooral worden omschreven als een thrash metal band... met invloeden van creator Slayer Exodus Nuclear Assault, Annihilator Judas Priest... Accept en nog veel meer. Het is gratis toegang daar, dus als je zin hebt in een gratis avondje thrash metal... dan moet je daar zeker heen. De deuren open om half acht en de uh, aanvang is om 8 uur. En op 31 januari ontwaakt het metalseizoen ook in MES. Een Breda waar prikkeldraad het startschot geeft... voor een avond die allesbehalve subtiel wordt. Drie bands bestormen het podium, elk met hun eigen geluid... maar met één gezamenlijke missie de zaal compleet afbreken. Reken op een muur van riffs, energie die door je ribbenkast beukt... en een sfeer zo rauw dat je er bijna staal van kunt smeden... met bands als Picties, Narcology en Grit. In de locatie Café de Basis dus in Breda. De tickets kosten je maar 12. 5,50 De deuren openen om half acht. De aanvang is om 8 uur. En je kunt ook nog naar de EP-release van Black and Deathcore band Tenuum in Café De Stam in Almelo. Als support komen 12 Thorns en Pandemonic Descent mee. Ook daar is de toegang gratis, dus heb je zin in een lekker avondje Deathcore, dan moet je daar zeker heen. De aanvang is om half negen. Ook is er een folk en power metal package om je vingers bij af te likken in Doornroosje te Nijmegen. Dankzij NC Ferrum, Freedom Call en Dragony uit Oostenrijk. Die had ik ook nog geïnterviewd een paar jaar terug. Tickets kosten 33,50 euro. De deur open om 6 uur. De aanvang is om half 7. En tot slot kun je ook nog naar het sinds 2012 actieve Belgische hemelbestormer. Daar treden ze op in de Vera in Groningen. Hemel op een maakt een genadeloze mix van Doom, Ambient en Black Metal... en smeet dat tot een instrumentaal meeslepend geheel... De band balanceert tussen licht en donker, orde en chaos... en slurt je onverbiddelijk mee. Live houden ze het sober, maar intens. Minimale verlichting, hypnotiserende ruimteprojecties... en een muur van geluid die voelt alsof je langzaam wordt meegezogen in een zwart gat. Een support komt van de Rotterdamse post formatie Gavran. De tickets kosten 15 euro's aan de deur. Oh nee, gewoon 15 euro's trouwens. De Deuren openen om 8 uur en uh, half negen is de aanvang. Wees daarbij! Of dat jouw ding is. En dat was de concertagenda weer voor deze week. En volgende week natuurlijk, 6 februari. Ja, maar dat is dan die week erop. Die doe ik dan volgende week weer. Doe nu voor deze week. Dan kan je naar Marduk en MM. Ja. Ik verklap het af. Oké, doe dat, doe dat. Dat is jouw ding. is nog, zijn er niet uitverkocht? Nee, niet eens. Nee, niet uitverkocht. Nou, goed, slecht. Dus koop die kaartjes. Koop die kaartjes. En dan kan je de drummer van Marduk in het echt zien. Ja, ook dat. En de andere leden natuurlijk. En MM. ja. En ja. Voor de Jullie gaan erheen, vertelde je net, toch? Ja, Sander, ik, ja, Sander ja. gaat erheen. Ik ga ja. naar Utrecht. Ik ga ook naar Gren. Naar Grön. Nou, Jij blijft daar slapen? Nee. Nee? Nee. Nee, je gaat weer dezelfde avond terug? Ja, maar oh. niet naar Zandvoort. Nee? nee? Je overdacht ergens halverwege of zo? Ja. ja. In Utrecht? In de buurt van Utrecht. Uh, en dan ga je daarna nog naar uh, Utrecht? Ik ga van okay. Zandvoort naar Amersfoort, van Amersfoort naar Groningen, zo. naar Ren. Ren naar Amersfoort. Van Amersfoort naar Utrecht. Dan ben je naar Amersfoort. Dan ben je naar Zandvoort. Yo, Ooit. Jeetje. Jezus. En dat wordt uh, optreden nummer hoeveel? Ja, dat wordt uh, 79 en nummer 80. Kijk. Kijk. Nou, dat gaat hard zo. Dat gaat hard zo. Ja, wanneer denk je dat je 100ste uh, optreden Nou, gaat als ze ongeveer drie keer per jaar komen. Ja, dan... Uh... Twee. Dat is... Dus, dus, nou, nog tien jaar ongeveer. Ja, zoiets. <laughs> dan er ben wel je een paar opaard. festival van tussendoor. Ja, ja, precies. Het, zou, het zou moeten kunnen. Ja, je maakt het nog wel mee, denk ik. Het zou moeten kunnen. Het zou wel leuk zijn. Wordt het een groot feestje? Ja, dan moeten we dan even een extra nummertje voor me spelen. Ja, dat zeker. Van, uh, vind ik wel. Ik heb net gehoord dat maar de setlist doet. Dus dan kan je oh. even zeggen, hallo. Oké, okay, even een vraag aan hem. Doe even... Hem. Even een nummertje voor mij. Even een nummertje voor Benny. Ja, precies. Ja. We, we hebben dat nog gedaan. Uh, jaren uh, geleden. Oké. Okay heb ik uh, ik voeg een nummer aan. Wauw. Ja. De wow. uh, the Funeral Seem to be Endless. Ja, ja. En die hebben ze alleen in Tilburg toen gespeeld. Okay. En in de andere, want ze hebben ook een live study daarvan. En ja. daar staat hij niet op. Oh. Dat doen ze een andere. Kijk. Dus dacht ik. Ah. Wat grappig. Nice. En nu hebben ze hem wel vaker gespeeld. maar ja. Toen zei een in de zang nog wel eens. This one's dedicated to the crazed out demon motherfucker Ben. Ja. <laughs> Geweldig. Ja. Dat zou leuk zijn. Zo heeft hij ook nog een keer. Maar ja, dat ja. was toen. Yes. Daar gaan we uh, langzaam uit met een uh, nummertje nog. En dan komen we ja. daarna nog even bij. Die, een oude Britse death metal band. Ik vond de CD. Ik denk, wat is dit? Oh ja. Nekwa ja. Zand. Nekwa Zand. Ja, ja mijn Zand. Zand. Zand. Ik zeg, ja. Oké. Okay. Ze luisteren niet? Ja. Met zo <laughs> <laughs> reprisal. Alright, tot zo. We zijn weer. We weer. We ja. hebben nog één nummertje gegaan. Yes. Dankjewel voor het luisteren naar Loud Underground. Dat was weer een, een tweede chaotisch uurtje uh, uitzending. Maar wel leuk. Maar wel leuk. Gezellig. Altijd leuk. Hartstikke ja. bedankt voor het luisteren, iedereen. Ja, Tot volgende volgende maand Ben. Ik kan het altijd nog naluisteren uh, Zeker. degenen niet geluisterd Ja, het? uitzending gemist. Uitzending gemist. Niet yes. geluisterd, ja. Echt. <laughs> Dan Kan je het interview met Bladhemmer uh, naluisteren? Na, nou, ik denk een week of zo wordt het uh, geüpload. meestal wel. Dan oh. kan je het. Uh, meestal krijgen we die vraag. Kan ik hem nou dan even? Ja, precies. Ja, dat, kan. Kan. Ja, dat kan. Zeker. Stuur ons anders een linkje of een appje en dan uh, leggen wij het uit hoe het moet. Precies. Allright, bedankt voor het luisteren. Tot, uh, tot uh, volgende, volgende week. week volgende en uh, maand. tot volgende maand voor Ben. Ja. Hoorns op, hè? Een met metal. Hou hem hard. Yeah. Hem hem hard. Thanks.